Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. In de Duitse stad Mannheim is een man ingereden op een groep mensen... Lokale media schrijven dat er tenminste één dode is gevallen. De politie bevestigt dat nog niet, maar roept mensen wel op om het centrum van Mannheim te vermijden. Op beelden die rondgaan op social media is te zien dat er veel politie- en ambulancepersoneel op de been is... en dat slachtoffers op de grond liggen. Ooggetuigen zeggen tegen een lokale nieuwssite dat een zwarte SUV vanaf het centrale stadsplein op een mensenmassa inrijdt. In Mannheim wordt volop carnaval gevierd. In het centrum is een markt met tientallen eetstalletjes en attracties. Het is onduidelijk of het druk was op het moment van het incident. Diewertje Blok is overleden aan de gevolgen van kanker. Dat heeft haar familie bekendgemaakt. Zo'n 40 jaar geleden begon ze als omroepster bij de KRO en werd ze bekend bij een miljoenen publiek. Vanaf 2001 was ze het gezicht van het Sinterklaasjournaal dat zo begon. Het Sinterklaasjournaal met Diewertje Blok. Hallo allemaal, ik ben Diewertje en ik presenteer vanaf vandaag iedere avond om kwart voor zes op dit net het Sinterklaasjournaal tot de verjaardag van de Sint. Vorig jaar werd bekend dat ze niet meer kon presenteren vanwege neuskanker en begin en dit jaar bleek dat ze ongeneeslijk ziek was. je Blok was 67. De storing bij DigiD is voorbij. Inloggen bij het UWV, gemeente en de Belastingdienst kan dus weer. De hele ochtend waren er problemen bij de inlogservice van de overheid. Dat kwam door een DDoS-aanval. En voetbalkeepers kunnen vanaf 1 juli minder makkelijk tijd rekken. Het gebeurde afgelopen weekend nog bij Almere tegen Ajax. Matthäus, die vangt hem. En het sluit er ook eventjes bij te gaan liggen. Ja, dat is gewoon tijd rekken. Je zou misschien zeggen titel... Uh, kandidaat onwaardig. De internationale spelregelcommissie kondigde dit weekend een nieuwe regel aan. Als de keeper de bal langer dan acht seconden vasthoudt, krijgt zijn ploeg een corner tegen. Nu wordt dat nog bestraft met een indirecte vrije trap. Maar veel scheidsrechters doen dat liever niet, zegt scheidsrechter Bas Nijhuis. Ik weet zelf uit ervaring als scheidsrechter dat je daar eigenlijk probeert te komen. Terwijl je eigenlijk gewoon moet zeggen van ja, fluit gewoon en je bent er ook vanaf. En sowieso een speler dan die dat een tweede keer doet, van een doelman, dat zie je ook bijna helemaal niet. Dus ik denk daarom dat een hoekschop veel makkelijker is dat het ook veel sneller gebeurt. Het weer, lekker dagje met veel zon en een middagtemperatuur van 10 graden. Vannacht gaat het weer licht vriezen met kans op nevel of mist. Morgen opnieuw veel zon bij 10 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroon van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.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 Live it the wall ZANG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 Where did it go? We had a love to last all time Nobody's love was stronger than mine Where is the love we used to know? Where did it go? How did we lose it? Where did it go? How did we lose it? How did I find my way? Without your love together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 Ik was hem zo bij je eigen lokale omroep Timeless en Warm is the Love. Leuk om deze weer eens voor jullie te draaien. Wat we ook gaan draaien, ja, dat is uh, Pitbull. Hij is weer helemaal hot en dat komt uh, met name door uh, TikTok. Daar uh, worden de plaatjes van uh, Pitbull weer helemaal opgepakt. En wij doen het met uh, deze, de Fireball. Mr. Infinity, <laughs> you know the roof on fire. We can boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle en dance. <laughs> like the roof on fire.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 Walk this way. I was born in a frame. Mama said that every word wasn't on my name. I'm the best you've ever had. If you think I'm burning out, I never am. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire.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 lekker meedoen met deze video. Pitbull en de Fireball dat van alweer een aantal jaren geleden. Te samen met uh, John Ryan heeft uh, hij deze plaat gemaakt. Het is zaterdagmiddag. Dat betekent tijd voor uh, Zandvoort op zaterdag. En dat niet alleen. We hebben ook uh, vanmorgen natuurlijk Goedemorgen Zandvoort uh, gehad uh, bij de collega's. En die hadden vanmorgen uh, wethouder Jan-Jaap de Kloets in de uitzending. Want uh, ja, er is wel het een en ander gebeurd uh, van de week.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 en Don't Look Back. Zodat ik het he, weer bericht voor de komende dagen. Maar eerst gaan we je aandacht vragen voor... de nieuwe single van Luna. Schrijf je niet met L-O-O-N-A... want dat is een andere Luna. Dat is onze eigen Luna, om het zo maar even te zeggen. Maar door uh, L-U-N-A... en zij is uh, op dit moment enorm uh, populair... door de Nederlandse versie... van een uh, oud nummer van Billy Eilish. Maar ze heeft ook een uh, nieuwe... Nederlandstalige plaat uitgebracht. Deze Luna en die is uh, gisteren uitgekomen. Hier is...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 Ben ik alleen en ik heb heus wel lieve mensen om me heen Toch wil ik iets meer dan een arm om me heen wil Ik Wil het delen met jou, iemand die ik niet ken Ik zie ons over een jaar, of je trots op me bent Ik ben trots op mezelf, dat is 50% Word jij de andere helft?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 you ever stop? I'm here with you Now it's all or nothing Cause you said You followed me You followed me And I, I, I follow you What you gonna do when What you gonna do when it all cracks up? What you gonna do when What you gonna do when the flame goes? De Simple Minds op de Zandvoorts Radio met Live Kicking. De weer nou, op het klokje voor me is het even half drie. Hoog tijd om te kijken naar het weer voor de komende dagen. Nou Als eerste kijken we momenteel naar buiten. En dan dus zien we dat de zon lekker schijnt hier in Zandvoort. Een graadje of negen op dit moment. En het is dus ook droog met de noord tot noordoosten wind.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 Come on.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 Know what you can do? That's a clue, and it's true. Yo, though on a brand new sweater and make your life better. And do the right thing. Do the right thing. Oh, yeah. You got to do the right thing.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 The Reddit kick a lyric, but I won't sing. And the FBI crew wants you, and you yeah, right right will need oh, yeah. to do the right thing. You got to do the right thing. You got to do the right thing. You got to do the right thing. You got to do the right thing. Right about now, I'm one all the squadders and the homeboys in the house help me to count it off as we go know something like this. One, two, three, and yeah, Manhattan, you got to do the right thing.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 Jullie hebben een uh, prachtige uh, uh, Facebookpagina hè, met antwoord. Nou, daar zie ik uh, alleen maar foto's met vuilniszakken die jullie allemaal ophalen. Uh, wanneer ben je ermee begonnen, Patrick? Um, nou, ik, ik, rondom mijn zaak, dat doe ik al, al, al heel lang. Maar dat doen ja. meer ondernemers, hè, een beetje. Tenminste, dat zou je zeggen. Uh, dat <laughs> zou je zeggen. Ja. <laughs> ja. Dat is een politieke antwoord. Ja. Okay. Maar... Um,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 Iedere keer probeer ik... Ik ga donderdag, fietsen een rondje door het, het, het dorp. En uh, dan kijk ik uh, in alle buurten. En, en dan kijk ik welke plek het meest uh, verdient om aangepakt te worden. Weet je, het, het centrumgebied weet je wel dat eigenlijk daar uh, publieke werken vaak ja, loopt. Dus, dus, dus, dus, en elke dag die, die veegwagen door het dorp. Dus daar denk mm -hmm. ik van, hé, hey, dat, dat zal vast wel opgepakt worden door, nou. door, door die groep. Door, door het gemeentelijke ja. raad.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 Inwoner van ja. Zandvoort, hè? Ja, ja, ja. ja dat is, ja, is wel heel wat te gek. Dat was leuk. Hartstikke o, ja, dat mooi, compliment. Ja, mooi compliment. Mooi compliment is dat wel, een ja. Compliment voor onze groep. Ja, zoals Precies. eerder gezegd, ik doe het. Ik, ik ben wel initiator, maar uh, Femke maar die post vaak de berichten op Facebook, weet je. Uh, we zijn eigenlijk met, een, met, een, met een, een, een, een mannetje of acht die altijd wel aanwezig zijn en uh,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 Hoeveel vuil? Ik, ik, ik heb geen idee, want ik weeg het niet. Maar is het maar, veel? Ja, het is veel. En het fijne is wel dat ik nu van, van uh, Spanenlanden... Mm -hmm. een, een, uh, een kaart was, heb gekregen... Dat ik in een pas dat ik in alle grond, ondergrondse bakken... Okay. het vuil onderweg oh, uh, kan doen. Ja. Ja. We hebben, in het begin maakten we wel mee dat, spa dat uh, de handhaving langsheen... die zag ons dan lopen...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 Dan uh, ben ik iedere keer uh, verschillende, drie verschillende routes op één zaterdag. Oh, okay, op. Dat kan natuurlijk dus dan ook, zeg ja. ik van, ja. hé, hey, dit ja. is het startpunt. En de ene groep loopt ja. oh, loopt ja, via, de, ja, ja, via route ja, ja. A, de andere. En de ja. andere weer. Ik maar, want ik heb ja. nu zo'n ja, schilderskate, zou ik het bijna willen noemen. Met open zettenrippen ja, erop, hè? So, nee, nee, met schoonwandelen, oh, oh, okay. erop... en een, uh, en een uh, logo van een bak koffie... en dat we ja. zandvoort mooi willen maken. Mm. en in die, Normaal moest ik al die attributen... want ik zorg dan dat die knijpers er zijn... en de afvoeringen En die moest ik uit mijn schuur pakken... en die moest ik achter ja, ja, in mijn een uh, en, en nu heb ik dus zo'n zo uh, keet... Ja. En daar liggen al die... heb Spullen ik zitplaatsen uh, ja. gemaakt. En onder de zitbanken dus zitten dan de knijpers. En in, onder de andere zitbank liggen dan de afvaldingen. Dus onder, als, als het ja. nou een keer zaterdag regent... dan kunnen we toch met z'n twaalf of twaalf ja, zitten. Perfect. Uh, maar ik hoef alleen dat karretje aan te koppelen. Ja. En, en ik heb hem bij me. Dus als ik, als ik nu ergens kom om kwart voor tien... Uh, dan deel ik dus mijn attributen uit. En dan loop ik het eerste stukje uh, hmm. loop ik mee... Daarna dan loop ik terug naar de, naar de keet. En dan verplaats ik hem. Zoals afgelopen zaterdag. Dan bestarten we bij de Verlernepweg. Uh -huh. Bij het station En dan lopen we met z'n allen op drie verschillende richtingen... maar naar het Flemingplein. Ja, ja, en daar ja. Daar ja, ja. ja, drinken we ja. dan een bak koffie en een stukje ja. En bij. Hey, zijn er ja. nou wijken waarvan je zegt... Van? nou, daar is het toch wel heel erg uh, met dat uh, uh, zwerfvuil. zeg maar. Ja, ik wil niet stigmatiseren. Je hoeft er geen noot te zeggen of zo, maar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 uh, zwerfafval en, en, en wat er door de boulevard wijdt blijft daar heel vaak, en, en ja. dat is natuurlijk... als je daar langs rijdt, dan ja. denk je wel eens van... Jezus, is dit nou het visitekaartje verstand voort? Ja. Maar jij, jij bent ook wel eens op de... Uh, op Bellus, of bellen, ja. heel vaak op de boulevard, hè? Ja. Je tent. Zie je wel eens mensen gewoon... Uh, spullen uit hun raam gooien en zo? Nou Ja, natuurlijk. Als, ik, ik heb wel uh, mensen die aan de wat halen... en dan, uh, <laughs> dan zie je ze zo hun uh, portier open doen... het bordje onder de auto schuiven. Oh, ja, echt waar. Oh, en ga je ze dan uh, aanspreken? Ja, ja maar meestal rijden ze al weg. Dan ben ik te ja, laat, dus ja, ja, zeg ja, wel... Ja. Ja.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 Hey, en geld is dan ook af en toe wel... Geld, uh, geld hebben we wel uh, regelmatig het is zo vijf, van dat zijn leuke dingen. Ja hoor, van uh, rolletjes 2 euro tot... Uh, tot ja, echt waar, ja? Hoor. <laughs> uh, tot mogen ze die zelf houden of niet? Of moet je hem bij jou ook inleveren? leveren? Nee, dat is voor de koffie en de cake. Oh. Nee, <laughs> nee dat mogen de mensen zelf houden. <laughs> uh, dat is tijd. Nee, nee mogen de mensen zelf houden. <laughs> um, ja, en, en dus ja, je vindt wel uh, ja. al, uh, iedere keer wel bijzondere dingen. Leuk. La, laatst uh, achter de Van Lennebeg, in dat speeltuintje dat je een BH vindt... dat je denkt, nee joh, oh, ja? wat gooit er nou een BH in? Die wordt niet van jou dan... Uh. Nee, weet je, nee. En, we, we, ja. dan stuur ik wel landen een bericht... van, hé, hey, als je dan kijkt wat speeltuintjes... Dus dat er in dat hele speeltuintje geen één prullenbak staat. Ja, ja. ja. dat is al fout natuurlijk, Weet je, ja. Dan is het ook niet verwonderlijk dat als kinderen met een pakje, eh, pakje drinken daar, daar zitten te spelen, ja. dat, dat er een vuil achterblijft. Ja. Weet je, want de kinderen spelen weer verder en vergeten dat ja. pakje. Ja, dat op. is waar. Maar waarom zet je in de speeltuin ja. geen vuilnisbak neer? Ja. Weet je, ik stuur af en toe een de, de, de, de bericht naar.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 Het leger. Is niet ja. Maar het ja. lege kost natuurlijk ook uh, manuren bij Spanelanden. Ja, maar... gelukkig, gelukkig is er een motie aangenomen dat we meer, meer willen ja, er dat meer zwerfafval ja. uh, wordt ja. uh, uh, en meer vuilnisbakken worden neergezet. Dus de... die motie is hopelijk een oproep om Spanelanden actief te, te maken. Ja. Vooral ja. meer prullenbakken neer te zetten. Want uh, daar begint het ook een beetje. Ja, nou ja, dat was het uh, eerste gedeelte van het gesprek.